1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met directeur Fleur van Eck van de Fraudehelpdesk... waar burgers en ondernemers alle vormen van fraude kunnen melden... en vanwege extra geld kan die Fraudehelpdesk voorlopig door. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Jan van de Putten. Goedemiddag, een sociaal akkoord lijkt een kwestie van dagen. Banken overleggen met consumentenorganisaties over cyberaanvallen... en Dijksma schrikt van vleesfraude in Os... Het regengebied schuift langzaam naar het noordoosten. In het zuiden piept de zon er een beetje doorheen. In het noorden blijft het bevolkt en regenachtig. En het wordt 14 graden in Limburg en maar 5 op de Badden. Morgen zon en een bui. In het weekend vaker zon. Vooral zondag is het zacht. 17 tot 21 graden. Er komt steeds meer naar buiten over het sociaal akkoord... tussen werkgevers en vakbonden dat een deze dagen wordt verwacht. Uh, enkele punten daaruit, mensen houden recht op een werkloosheidsuitkering van maximaal drie jaar. En werknemers in de zorg hoeven geen loon in te leveren als het aan werkgevers en bonden ligt. Minister Ascher van Sociale Zaken, hij wil nog niet veel zeggen over die afspraken. Ik ga niet op, uh, op allerlei suggesties en speculaties in. Uh, we hopen dat er een sociaal akkoord komt, daar werkt het kabinet hard aan mee. Of dat lukt is nog onzeker. Dan de zorg. De nullijn in de zorg zou van de baan zijn. Eh, maar ook minister Schippers van Volksgezondheid wil nog niks kwijt. Nou, weet u, als ik in gesprek ben met partijen... dan uh, is het uh, niet mijn stijl om naar mededelingen tussendoor uh, over te doen. Dus dat was ik ook niet van plan. Maar als dat zo is, ja, dan heeft u opeens nog ergens anders geld vandaan te halen. Een miljard. Is dat mogelijk? Ik doe geen mededeling over gesprekken die ik voer. Dat vind ik niet netjes. Heeft u er vertrouwen in dat er een goede oplossing komt ook voor... De miljarden in de zorg die bezamigd moeten worden aan die sociale tafel ook? Ik ben een enorm optimistisch mens en ik heb overal vertrouwen in. Oké, okay, dank u wel. Nou, Peter van der Meerschout is nu bij de SER, de sociaal Economische Raad. De ministers die zeggen helemaal niks. Uh, gaat het wel zo goed? Nee. Uh, kijk, dat die ministers niks zeggen, dat, dat, dat is ook op zich wel uh, te begrijpen. Want um, er wordt op dit moment ook nog gesproken. Er wordt ook nog onderhandeld. En um, dan moet je uitproberen uh, proberen om je kaarten zo dicht mogelijk tegen de borst gedrukt te houden. Om uh, uh, niet al te veel weg te geven. Toch lekte er een aantal dingen uit vanmorgen. Uh, dingen die weer gunstig zijn voor werknemers. Die weer gunstig zijn voor werkgevers. En uh, op dit moment weten we gewoon nog niet precies waar, waar het kabinet nu eigenlijk uh, de grote winnaar van is. En misschien is het kabinet eigenlijk wel de grote winnaar. Omdat er gewoon een sociaal akkoord dreigde dat daarmee eh, de plannen die het kabinet heeft dan wel een gewijzigde vorm... maar wel weer met de meerderheid in, in de Tweede Kamer kunnen, uh, kunnen, kunnen worden doorgevoerd. Overigens, ik sta hier nu bij de Sociaal Economische Raad. Het is helemaal niet zeker dat ze hier nu aan het praten zijn. En of er vandaag ook nog wel een akkoord komt. De Partijen zeggen het kan heel snel gaan. Of dat het vandaag is of voor, voor het weekend. Dan moeten we nog even afwachten. Nou werd er gesproken over de nullijn, over de hoogte, de duur van de WW, het gehandicapte quotum. Wat zijn nou nog echt heikele punten? Ja, je noemt ze eigenlijk allemaal nog. Um, en het zijn wel punten waar er nu wel een redelijke zekerheid over bestaat... Dat, um, uh, dat bijvoorbeeld die versoepeling van het ontslagrecht... dat die wel doorgaat, maar niet nu. He, dat er dus afgesproken is om dat dan te doen als de economie weer wat aantrekt. Uh, die nullijn in de zorg, ja, je hoort net mevrouw Schippers ook al, die minister... Uh, dan moet er dus nog wel ergens anders geld voor worden gevonden... om um, uh, toch de lonen gewoon mee te kunnen laten stijgen. En bedrijven zouden ook niet langer verplicht worden... om uh, arbeidsgehandicapten in dienst te nemen... Maar dan zouden werkgevers en werknemersorganisaties wel samen eh, eruit moeten komen om toch die mensen in dienst te nemen, maar niet meer verplicht te worden. Kijk, het zijn allemaal punten waarop op verschillende borden nu nog wordt eh, geschaakt. De voorzitters van de werkgevers en werknemersorganisaties eh, die zitten in wisselende samenstellingen bij elkaar. Ze kunnen ook elkaar echt gewoon fysiek zien. Of ze bellen met elkaar, of ze mailen met elkaar. Er zijn vicevoorzitters bezig om eh, allerlei dossiers met elkaar door te spreken. En dan moet uiteindelijk ook nog een keertje in het kabinet, natuurlijk, akkoord geven. Maar dat zijn de, uh, uh, ontwikkelingen die nu gaande zijn hier in Den Haag. Het kan in één keer in de stroomverstelling komen... dat die drie partijen tegelijkertijd dan ook naar buiten komen... en te zeggen, we hebben een sociaal akkoord. Dit ligt er en dan krijgen we echt alles te horen... tot achter de punten en de komma's erbij. We zijn benieuwd. Peter van der Meer Schoud. Dank je. De banken gaan samen met consumentenorganisaties en bedrijven praten over de gevolgen van al die cyberaanvallen van de laatste tijd. Begin volgende week komen ze bij elkaar. Directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken, Wim Meijs, is aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het doel van dat overleg wat u gaat voeren? Nou, het belangrijkste aan het uh, doel van het overleg is dat je... Cyberaanvallen zijn gewoon een zaak van nationaal belang. Dus je gaat met iedereen praten. Er vinden uh, maandag bijvoorbeeld meerdere gesprekken uh, uh, plaats. Zowel met het ministerie van Veiligheid als het ministerie van Financiën. Maar hetgeen waar ik aan deelneem is overleg uh, onder leiding van de Nederlandse Bank... Uh, met de detailhandel, uh, met de consumentenbond. Uh, uh, en dat zal gaan over het, het trekken van lessen over, uh, over de cyberaanval. Hoe we elkaar kunnen waarschuwen en over hoe we elkaar kunnen helpen. Er was vanmiddag weer een cyberaanval op ING. Na een paar minuten was die afgeslagen. De storing was dan weer voorbij. Het lijkt soepeler te gaan. Trekt u zo'n les ook? Ja, die lessen zijn razendsnel getrokken. Uh, inderdaad, is het zo dat banken elkaar ook actief helpen om te analyseren waar de problemen zitten. Dat is vorige week al. Vorige week heeft de ING het, zoals, uh, het natuurlijk heel moeilijk gehad. En uh, een, een soort razendsnelle les gehad in hoe je het kan oppakken. Banken zochten elkaar bij op. Alle banken hebben elkaar geholpen. En ook in de communicatie uh, is men nu uh, heel snel. Uh, zoals een ING had tegen mij, zei, het kost nog weer twee minuten voordat we zelf doorhebben dat we een aanval hebben. En we zijn nu in staat om binnen 15 minuten alles uh, um, naar buiten te brengen aan communicatie. Dus we leren heel snel. En die communicatie dat is ook naar die gesprekspartners van maandag toe? Ja, dat is meer evoluerend. Dat is naast natuurlijk de, de, de snelle communicatie naar de buitenwereld dat er een aanval is... ...is het ook lessen leren en, en gewoon ook luisteren. Want het is natuurlijk ontzettend vervelend dat door die cyberaanvallen uh, winkeliers niet kunnen werken... Uh, ...dat het uh, IDEAL-systeem is uitgevallen, dat uh, consumenten niet kunnen betalen. En uh, we hebben nou juist zo'n infrastructuur onder leiding van de Nederlandse Bank om bij knelpunten in het betalingsverkeer met elkaar te gaan praten. En daar is dit, dit overleg hoort daarbij. En ondertussen lees je dan weer in de krant... van ja die cyberaanvallen, die kan je per uur gewoon kopen. Dat is niet zo moeilijk. Wat denkt u dan? Nou, ik denk dan... Je hebt cyberaanvallen en cyberaanvallen. Uh, dit is uh, niet, uh, zeg maar, uh, een, een scholier vanuit de garage in zijn ouderlijk huis... Voor zover wij het gevoel hebben, dit zijn hele grote professionele uh, uh, opgezette aanvallen. En dit zijn, uh, die zijn uh, wellicht te koop, maar dan wel moeilijker te vinden en aanzienlijk duurder. Maar u leert? We leren. Kijk eens, ik dank u voor de uitleg. Wim Meis, goedemiddag. Ja, dank u. Daar. Staatssecretaris Dijksma is geschrokken van de mogelijke voedselfraude... bij vleesverwerker Willy Zelten in Os. Dijksma gaat ervan uit dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Maar ze neemt de zaak hoog op en ze wil alles op alles zetten... om fraudeurs klem te zetten. Gisteren werd bekend dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... 50 miljoen kilo rundvlees terugroept... omdat de herkomst van dat vlees onduidelijk is. En Willy Zelten in Os pant kort geding aan... bedrijven zitten het niet eens met die terugroepactie. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Er is een nieuwe CAO, afgesloten tussen de Nederlandse spoorwegen en de vakbonden. Medewerkers krijgen in ruim twee jaar een loonsverhoging van 3 En er is ook afgesproken dat er minder externe medewerkers worden ingehuurd. De vakbonden zijn opgelucht. Ja, we zijn zeer blij omdat we met de Nederlandse spoorwegen een afspraak hebben kunnen maken... over voor alle NS'ers een werkzekerheidsgarantie. Waarbij er ook gekozen is en een afspraak is gemaakt om activiteiten die uh, jarenlang worden ingehuurd... dat die nu door vaste werknemers van de Nesge gedaan kunnen worden. In Rusland wordt de journalist begraven... die jarenlang kritiek had op de komst van een snelweg. Een weg tussen Moskou en Sint-Petersburg. In 2008 werd Mikhail Beketov aangevallen en in elkaar geslagen. Hij liep ernstig hersenletsel op. En ja, de vraag is eigenlijk correspondent David-Jan Godfra. Is hij ook aan het hersenletsel overleden? Nou, niet direct. Volgens een vriendin die dat vandaag uh, heeft gezegd... is hij gestikt in een stuk brood tijdens zijn, uh, tijdens zijn lunch... en daar, daar heeft hij een, een, een hartstilstand aan overgehouden. En daarom is hij overleden. Maar het ging, hoe dan ook, die, die laatste vijf jaar niet goed met hem. Hij is zodanig in elkaar geslagen in 2008 dat hij in een rolstoel zat dat hij nauwelijks nog een fatsoenlijke zin aan zijn mond kon krijgen. En uh, ja, dat had dus waarschijnlijk allemaal te maken met, uh, met de acties die hij voerde... en de, de artikelen die hij schreef in zijn krant over die de aanleg van die snelweg. Daar was hij heel erg op tegen, omdat het ging, door een natuurgebied ging in zijn woonplaats uh, Gimki. Nou, dat werd hem niet uh, in dank afgenomen door de autoriteiten. En hoogst waarschijnlijk is het feit dat hij uh, destijds in elkaar geslagen is uh, het gevolg van die acties... Ja, en de autoriteiten zouden daar dan ook achter kunnen zitten? Dat zou kunnen, maar het is, uh, die, die mishandeling is nooit fatsoenlijk on onderzocht. En dat is natuurlijk ook de grote frustratie van uh, nabestaanden, van zijn sympathisanten. En dat gebeurt eigenlijk heel vaak in Rusland. Dat mensen die zich op de een of andere manier verzetten tegen wat de autoriteiten willen... of dat nou zoals nu uh, op lokaal niveau is of op landelijk niveau... Die worden vaak geïntimideerd, geïntimideerd, bedreigd en in gevallen als dit zelfs uh, ja, echt met geweld geconfronteerd. En zelden of nooit wordt er uitgevonden wie er achter zit, wie er opdracht heeft gegeven. Michiel Bekethoff, die uh, dus kritiek had op de komst van die snelweg. Hoe is het eigenlijk met die snelweg dan? Nou, die snelweg die loopt er gewoon. Die acties hebben uh, uiteindelijk helemaal niks opgeleverd. Uh, het was weliswaar heel groot, hoor, destijds. Uh, internationaal heeft het ook veel aandacht getrokken, maar ook nationaal. Het was uh, een, een keiharde, compromisloze strijd. En het heeft er op een gegeven moment zelfs op geleken dat de actievoerders, dat de tegenstanders van die snelweg zouden winnen. Maar uiteindelijk is het, uh, hebben ze toch verloren en is die snelweg gewoon aangelegd. Duidelijk. Correspondent David-Jan Godwa. In de stad Groningen wordt vandaag het lichaam van een jongen opgegraven. Een jongen van 18. Want er wordt getwijfeld aan de doodsoorzaak. De jongen verdronk op 1 januari in een sloot. En volgens een schouwend arts waren er toen geen aanwijzingen voor een misdrijf. Maar later nam de vader foto's waarop verwondingen te zien waren... die die arts niet had opgemerkt. Het OM in Groningen kan daar geen verklaring voor geven. Het Nederlands Forensisch Instituut gaat het lichaam van die jongen nu onderzoeken. Tom Jelt de Slachter en Bram Tankink van uh, Blanco, wielerploeg Blanco, zijn tijdens het uh, verkennen van het parcours van de Amstel Goldrace uh, op een auto gebotst. De renners zelf bleven ongedeerd, maar hun fietsen zijn zwaar beschadigd. Volgens Slachter deden uh, Bram Tankink en hij een wedstrijdje wie er als eerste boven op de Fromberg was en uh, namen ze de laatste bocht te scherp. Tom Jelt de Slachter is zondag de tweede man trouwens, bij de Blanco-ploeg achter kopman Bouke Mollema. Judoka Jules Fransen heeft zich afgemeld voor het EK... dat eind van de maand wordt gehouden in Boedapest. Want ze liep tijdens de training een enkel blessure op. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig die blessure is. Maar Jules Fransen is in elk geval niet op tijd fit voor dat EK. Ze komt uit in de klasse tot 57 kilo. Het is 12 minuten over één. We gaan naar Kees Kwaks bij de AWB. Files die staan op de A4 Hoofdvliet richting Vlaardingen... voor knooppunt Ketelplein, 2 kilometer. Dat is wat schade aan het asfalt, dat wordt gerepareerd. Bij het knooppunt Ketelplein is de rechte rijstrook daarom dicht. En een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Dat levert 3 kilometer file op bij Papendrecht. Daar zijn twee rijstroken dicht. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het sociaal akkoord lijkt erg dichtbij, je weet het nooit zeker. De WW blijft overeind, is het verhaal. De nullijn in de zorg is van de baan. En het gehandicapte gehandicaptenquotum ook van de baan. Staatssecretaris Dijksma is geschrokken van de vleesfraude in Os die aan het licht is gekomen. En de Nederlandse spoorwegen en de vakbonden hebben een nieuwe cao afgesloten. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch.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 Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, er komt extra geld voor de fraudehelpdesk... en daarmee is het voortbestaan voorlopig gegarandeerd. Een werklunch met directeur Fleur van Eck. Het concertgebouworkest vierde gisteren het 125-jarige bestaan... met een jubileumconcert. We volgen achter de schermen orkestbode Johan... en die kan bij een concert makkelijk roet in het eten gooien. De dirigent die komt op en, uh, en het blijft stil. En wij zitten rustig achter en op een gegeven moment horen... wel yes... I would like to start now if somebody would bring me my scores. <laughs> dat zijn van die momenten dat je wel uh, dat je wel even denkt van oeps. En naar half tweese stand.nl de stelling dan de terugroepactie van rundvlees is overdreven. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070 70, kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. Kunnen de website www.stand.nl. en als u Twittert eens of oneens, doe het dan met hekje #standpunt. Bent is Radio 1, de werklunch. De fraudehelpdesk is uit de problemen. Het voortbestaan is in ieder geval tot eind volgend jaar gegarandeerd. De ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken... hebben extra geld beschikbaar gesteld. Bij die fraudehelpdesk kunnen burgers en kleine ondernemers... alle vormen van fraude melden. En daarom een werklunch nu met de directeur van die vrouwenhulpdesk en dat is Fleur Van Eck. Goedemiddag, mevrouw Van Eck. Goedemiddag. Gisteren kwam dat nieuws naar buiten. Uh, extra geld dus naar de Helpdesk. Uh, maar um, in die verhalen zaten ook een paar uh, foutjes. Tenminste, uh, het klopte niet helemaal. Kunnen u eens uitleggen wat dat dan was? Um... De fraude helpdesk functioneerde al uh, aardig uh, als pilot de afgelopen twee jaar. Um, daar is twee keer 500.000 uh, euro voor beschikbaar gesteld... door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Um, maar om een professionele helpdesk uh, in, in combinatie met het reeds bestaande... landelijke steunpunt acquisitiefraude ook goed georganiseerd uh, verder te ontwikkelen... was er een uh, andere begroting ingediend. Namelijk twee begrotingen van die twee desks bij elkaar. Dat maakt het ook hard. Uh, het ingewikkeld als je daar twee desks van houdt. Vandaar dat we ook één uh, totaalbegroting voor die twee hulpposten hebben ingericht. En um, uh, de totale begroting uh, is uh, uh, voor een heel groot deel nu gedekt uh, met bijdrage vanuit het Rijk. En daar zijn we ontzettend blij mee. Ja. Maar we hebben dus, behalve uw uh, helpdesk hebben we dus ook nog dat steunpunt acquisitiefraude. Wat, wat is het verschil eigenlijk? Ja, het steunpunt acquisitiefraude eh, bestaat eigenlijk al veel langer... dan de landelijke fraude helpdesk, al een jaar of negen. Um, uh, de stichting bestaat dit jaar overigens tien jaar. Uh, dat is uh, mooi, want uh, het steunpunt acquisitiefraude... Uh, is er al langere tijd voor de ondernemer, met name het bedrijfsleven... die uh, ongelooflijk veel last en hinder heeft uh, van het onderwerp acquisitiefraude. En dat is een chique woord voor uh, de advertentiemafia, zoals ja. wij het ook wel eens noemen... Denk aan spooknoda's die men inmiddels allemaal wel kent, ja, denk ik. Maar dat zijn mensen die, die, die komen met een mooi verhaal van... Uh, ik ga wel wat, uh, wat, wat voor jou regelen en die uh, vervolgens uh, uh, dat niet doen. Maar dat is dus weer wat anders dan die fraude waar u over gaat. Nou, de spooknota's. Je krijgt opeens een, een factuur die uh, eigenlijk geen factuur is... maar er wel zo uitziet. Maar in een klein lettertje staat dan dat dat een aanbieding is. Dat is een heel duidelijk voorbeeld. Ja, ja. Voor een online vermelding van een, een of andere onduidelijke gids. Dat is uh, het onderwerp. Uh, en dan kan je ook weer telefonisch op het verkeerde been worden gezet. En dan ja. zet je per een handtekening enzovoort. Maar en Met, met, met wat vermeldingen komen mensen dan bij u terecht? Bij de fraude helpdesk? Nou, de fraude helpdesk is eigenlijk de grotere plu... letterlijk voor allerlei vormen van pogingen... tot oplichting en uh, financieel-economische criminaliteit Denk bijvoorbeeld aan wat iedereen ook wel kent, de phishing-mails. Mm -hmm. Allemaal spamrommel in je, in je, in je, in je mail. Uh, waar we tegenwoordig uh, bijvoorbeeld ook weer de zogenaamde malware-mails van hebben. En dat is dan een, een soort mailtje waarbij je uh, verleid wordt om op een linkje te klikken. En voordat je het weet heb je een een of andere virus op je computer... waar, je, uh, waar uh, wachtwoorden en inlogcodes mee worden opgehaald ja. door criminelen. Dus cybercrime bijvoorbeeld... Hoeveel, hoeveel geld, hoeveel geld worden lopen mensen daardoor of raken mensen daardoor kwijt? Ja, dat weet ik niet, want uh, um, daar zou je de banken voor uh, moeten bevragen. Maar we kennen natuurlijk wel verhalen bijvoorbeeld... dat iemand toch per ongeluk op zo'n linkje klikt... en een paar maanden later uh, bijvoorbeeld aan het internetbankieren is. En dan, dan gebeuren er opeens rare dingen. Oh, ja. En dan, het kan maar zo zijn dat er opeens geld van je rekening dan ja. uh, wegwandelt. Okay, dat ik, is een voorbeeld. Ik doe zo'n melding bij u en dan? Wat, wat, wat gebeurt er dan? Nou ja, wij zijn eigenlijk met de opdracht uh, om zoveel mogelijk te helpen voorkomen. Dus uh, hoe kunnen we de burgers ook zo goed mogelijk de weg te wijzen... om ergens niet in te trappen, of ondernemers. Um, en daarnaast, als er dan toch sprake is van slachtofferschap... dan moet je niet meteen de illusie hebben dat wij... Met onze uh, met onze hulp uh, geld terug kan worden gehaald van criminelen, was het maar zo. Want ja, uh, de meeste vaak, van die criminelen zitten in het buitenland. Ik wou net zeggen, die zitten vaak een hele weg. Hoor je dan altijd ja. Oostblok, uh, nou ja, die Afrikaanse landen krijgen soms een slecht gesteld briefje. En dan blijkt dat uit Kenia of zo te komen. En... Ja. Ja. ja, Maar uh, bijvoorbeeld waar we heel veel uh, lawaai over maken, is uh, het onderwerp datingfraude. Oh. Um, dat is bijvoorbeeld uh, via datingsites in contact komen met een uh, geliefde... dat later toch gewoon georganiseerde criminelen blijken te zijn... Komt er als... iemand, komt er nooit iemand opdagen. Juist, dat verhaal kent u denk ik ook al. Maar daar nou, zijn we bijvoorbeeld okay. heel erg mee bezig en daar zijn soms vreselijke verhalen echt komen dan bij ons binnen. En je ziet dat slachtoffers bijvoorbeeld uh, ja, al ongelooflijk blij zijn dat ze gewoon hun verhaal kunnen doen en hun ei kwijt kunnen. En vaak zo in de wanhoop zitten dat ze ook, uh, ook eigenlijk ook niet meer. Ja, voor reden vatbaar zijn. Ja. Ja. En um, ja, we proberen nu ook veel meer met allerlei partijen... zoals bijvoorbeeld geldwisselkantoren of transactiekantoren... te zorgen dat mensen hun geld dus niet overmaken of storten naar criminelen. Dus hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Dat is nog heel veel werk. Ja. Laten we even naar een, een sprekend voorbeeld gaan. Hoe, hoe vervelend ook. Um, uh, goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag. Ja, want ik noem uw naam per se niet, want dat hebt u aan ons gevraagd. Uh, u bent slachtoffer geworden van fraude. Uh, u hebt een klein bedrijfje uh, en u wilt het liefst anoniem blijven. Waarom eigenlijk? Ja, eigenlijk omdat we ja, niet al te veel rugbaarheid aan willen geven. En het is inderdaad een klein bedrijfje en geld van anderen. Ja, oké. Okay. Nou goed, dat respecteren wij natuurlijk. Kunt u eens vertellen wat u precies is overkomen? Ja, wij zijn telefonisch benaderd door een bedrijfje... of wij inderdaad een advertentie wilden plaatsen in een internetgemeentegids. Uh, daar zijn wij op ingegaan. Dat bleek een eenmalige bedrag te zijn. En dan zouden we geplaatst worden voor een jaar. Voor hoeveel was dat? Nou, dat was 199 euro. Dat okay. hebben we gedaan. Bleek ook in orde. Maar het gevolg was dat we daarna... vijf rekeningen van vijf verschillende bedrijven kregen. Waar wij dus nooit opdracht voor hebben gekregen, gegeven. Ja. En daarop volgend, en dat is wat ons het ergste is overkomen... Is, hebben wij een, telefoonnummer, een telefoon gekregen van een zogenaamde deurwaarder die een rekening voor zich had liggen van een van de bedrijven... waar wij dus een factuur van hadden gehad. En hij zei, uh, jullie hebben een openstaande rekening staan... van bijna 4000 euro. Die moet je nu meteen betalen. Want uh, anders gaat er, komen er ook nog allerlei incassobedragen mm -hmm. bij... en dan gaat het één keer over de kop. Ja. En uh, ja, eigenlijk door druk en, en ja, allerlei uit. We hebben al gezegd, we zijn heel klein, kunnen we het niet in termijnen. Want wij, vroeger nog, we hebben die rekening niet... Jawel, maar die hebben jullie wel gehad en het klopt jullie boekhouding niet. In ieder geval, er werd zoveel druk uitgeoefend... dat wij helaas dat bedrag hebben overgemaakt via internetbankieren. U hebt die 4.000 euro gewoon betaald? Ja. ja. En, en uh, wanneer, wanneer, wanneer, Ja, u, u had sowieso al het idee dat hier iets niet klopte natuurlijk. Maar is dit nou fraude? Hebt u dit gemeld bijvoorbeeld bij de helpdesk? Ik heb uh, nou eigenlijk meteen eigenlijk al het gevoel gehad van... dit zal toch niet dat we nu bij de neus genomen zijn. Dus ik heb eigenlijk eerst mijn bank gebeld... Gevraagd of het geld nog geblokkeerd kan worden of teruggehaald, dat kon niet, omdat je het zelf hebt overgemaakt. En toen ben ik op internet gaan zoeken ben ik het uh, ja, Incassobureau heb ik gevonden. Die heb ik gebeld en toen bleek het inderdaad dat het dus een ander incassobureau was met dezelfde naam. Mm -hmm. En die dus ook aangaven: ja, we hebben hier al van gehoord. En ook wij zijn bezig om te kijken of we niet aan rechtszaak kunnen beginnen. Want onze naam wordt op deze manier ja. natuurlijk ook in slecht gehaald. Ja. En toen ja, op internet gaan zoeken, wat kan ik dan doen? En kwam bij dus dat fraude terecht. Ja. En, en hebt u het idee dat u dat geld ooit nog eens een keer terug kunt krijgen... op een of andere manier? Nou, we hebben ook contact gezocht met het DAS, onze bijstandsverzekering. Ja. Maar ze geven ons niet erg veel hoop dat we dat geld nog terugkrijgen. Ja. Ja. En u hebt ook geen idee waar dat nu, nu ergens is? Nee, Want nee. Ja, die rekening waar wij het nou over gemaakt hebben... daar staat het niet meer in nee, inmiddels. Nee. Wat hebben we hiervan geleerd, zou uh, meneer Kaktus zeggen? <laughs> ja, wij hebben een hele dure les gehad... maar wij zullen niet gauw snel meer iets betalen. Nee, nee. Maar omdat je nog nooit ervaring hebt gehad met een deurwaarde... laat je op die manier toch uh, ja, onder druk zetten. Ja, ik snap het. Nou, bedankt dat u het verhaal toch even wilde vertellen. u ja. met alles. Ik ga ik, uh, nog even door met Fleur van Eck directeur van die vrouw, de helpdesk. ja Wat kunt u nou voor deze mevrouw doen, mevrouw van Eck ja, in dit geval is de bank ook meteen opgesprongen. En die heeft de rekening ook direct geblokkeerd. En dat is heel goed nieuws. We proberen ook veel meer samen te werken... met allerlei dienstverleners rondom die oplichters. Zodra er dus signalen komen die wij door kunnen zetten... naar bijvoorbeeld een bank, op dat die kunnen stoppen. En ook kunnen zorgen... we willen natuurlijk nog veel verder daarin ooit gaan... om te kijken of er niet toch namens bijvoorbeeld grote groepen... van gedupeerden toch iets kan worden gedaan... aan beslaglegging en terughalen... Van geld. Maar zover zijn we nog niet. Um, dit is een heel lastig onderwerp, omdat het ook nog niet... een duidelijke strafbaarstelling kent. Ja. Uh, want want uh, ja, zo'n bedrijf zal zeggen, ja, had je maar even die uh, kleine letterjes... goed moeten lezen. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Um, en je ziet ook dat er nog niet zo heel erg veel wordt geïnvesteerd... en gedaan uh, door uh, politie en justitie. Kan je ze ook niet echt kwalijk nemen, want er is ongelooflijk veel aan de hand... natuurlijk op crimineel gebied. En um, uh, ja, wat wij proberen is zo goed mogelijk te waarschuwen. Dus wij hebben ook alerts en waarschuwingen waar mogelijk op de website staan... Uh -huh. Maar we hebben ook nog zoiets als uh, blacklisting en naming en shaming. Daar moet je toch mee uitkijken. Hm. Uh, want uh, straks krijg je zelf nou. allerlei procedures. Oké, okay, dus, dus laten we zeggen voor ondernemers... is het zo zeker de uh, zaak om uh, vaak naar uw website te kijken. Want daar staan dan updates van waar je uh, met rekening moet houden. Uh, nou horen we dus deze mevrouw, uh, kleine bedrijfjes. Ja, ik kan me ook voorstellen, je bent druk met je bedrijf. Je leest ook niet alles goed. Nou, die zijn bij deze dan ook gewaarschuwd. Ouderen lijkt me dan, zo'n groep hoor je vaak. Die worden getroffen. Maar u zegt ook, let ook op de jongvolwassenen. Wat, wat bedoelt u daarmee? Nou, er zijn bijvoorbeeld ook jongvolwassenen, die, daarvan weten wij... dat die bijvoorbeeld heel vaak worden gebruikt, misbruikt eigenlijk... om hun rekening ter beschikking te stellen van criminele bendes... die bijvoorbeeld via deze jongelui... Uh, mobiele telefoonabonnementen afsluiten. En ook, uh, dan krijg je ook vaak een mobieltje natuurlijk gratis. Hè? En al die dingen die worden dan weer via deze jonge lui... die onder druk worden gezet en ook cash worden betaald natuurlijk. Hè? Want het is natuurlijk een manier voor hen om snel geld te verdienen. Maar in, ze hebben niet in de gaten dat ze werken voor oplichters. En die, uh, uh, die telefoonabonnementen en die mobiele telefoons... die worden natuurlijk weer doorverhandeld, vaak in uh, oost Euro Europese landen. Ja. Mobiele bendes. Um, dus uh, ja, hoe ga je nou die doelgroepen wat meer bereiken, opdat ze weten waar ze wellicht voor benaderd kunnen worden? Ja. Dus we moeten veel meer gaan doen aan preventie en doelgroepenbeleid. Ja. Uh, nou, u heeft voorlopig een miljoen erbij gekregen om, uh, ja, om het werk voor te zetten, maar als dat, dan, dat is geloof ik tot het eind van het jaar en dan? Ik bedoel, wat, wat gebeurt er dan? Het is voor uh, twee jaar, dus tot en met eind 2014. En ik begrijp dat het huidige kabinet uh, niet uh, verder gaat dan uh, met meer jaren toezeggingen in die zin. Dus uh, ja, we zijn hier al heel erg blij mee in deze moeilijke tijden natuurlijk. Uh, we hebben nog niet uh, helemaal uh, de begroting ingevuld. Uh, we moeten kennelijk toch nog zelf uh, aan de bak om ook meer geld binnen te halen ja. voor wat meer communicatie. Maar ja, dat is een beetje het, het moeilijke. We hebben altijd al een, een aantal deelnemers bij de stichting uh, bedrijven die lid zijn, zeg maar, die ook wat meer uh, informatie en hulp krijgen altijd al. En ik wil ook meer gaan doen in samenwerking met dat bedrijfsleven. Om te kijken hoe we wat meer aan, aan maatschappelijk verantwoord ondernemen... en het goed inrichten van preventie kunnen gaan organiseren. Ja, ja. Oké, okay, nou u bent er nog maar even druk mee, want het is elke dag weer aan de orde. Nou ik Kijk maar naar alle grote aanvallen nu bij de banken en zo. Uh, uiteindelijk uh, heeft dat daar ook allemaal mee te maken. Dank dat u uh, er met ons over wilde praten. Fleur van Eck, directeur van de Fraude Helpdesk. In de praktijk... De lunchverslaggever op werkbezoek. Het Concertgebouw Orkest gisteravond met een jubileumvoorstelling... het 125-jarig bestaan voor orkestbode Johan. Degene die met zijn collega's onder meer de spullen op het podium klaarzet. Is het toch een spannende avond, zal alles wel goed gaan. Maarten Bleumers volgde hem en trof hem voorafgaand aan het concert op het podium. Heb jij nog hulp nodig bij die harp, Jan, of uh, verder? Nee. Je... Uh, ah, ook... niet haar, die Haan gefeund... Dat is ja schön. Dat is die Maxima look. Die Maxima-look voor Ik weet welke melk haar <laughs> wat, wat zegt u daar? Nou? El net. U, hoe, hoe weet u nou welke haarlijk Maxima gebruikt? Ik heb kapper geleerd. Ik herken het aan de geur. Oh, echt waar? Verder zeggen. Niet verder zeggen. Oh, niet verder zeggen. <laughs> een verdieping lager bereidt een violist zich voor op het concert. Hij blijkt een bijzondere viool in handen te hebben. Mijn naam is Thierry Top, ik ben uh, plaatsvervangend concertmeester van het oh, concertgebouworkest. Nou, hij is uit 1713, dus hij uh, heeft, dit, heeft, heeft ook een jubileumjaar dit jaar, 300 Inderdaad. jaar. Ja, <laughs> een 300 jaar ouder viool, ja. nou. Ja, dat is toch leuk hè, dus ik ben uh, bijzonder uh, blij dat ik erop kan spelen. Het is uh, Stradivarius. Wat verschaft ja. jou die eer? Dat is een vereniging vrienden en donateurs voor het orkest. Dat zijn uh, liefhebbers en, en, en fans eigenlijk van het orkest. En uh, nou, zo nu en dan komt het voor dat er iemand een investering wil doen. En uh, in dit geval uh, wou, een, wou iemand een, uh, een instrument aanschaffen. Uh, gedeeltelijk uh, door deze particulier en gedeeltelijk door het orkest uh, is deze betaald. Want ik zou deze nooit kunnen betalen zelf. Het is een erg uh, kostbaar instrument. Ja? ja, ik had iets tijdelijks en ze dachten van nou misschien is dat iets... Iets voor hem. Dus, uh, <laughs> Misschien een Stradivarius. Ja, dat is natuurlijk wel echt bijzonder veel mazzel hebben. Ja, ja, ja, dat is fantastisch. Ja. Als het concert begonnen is, maakt Johan zich op voor de eerste wisseling van bezetting tussen de stukken door. Ja, die twee stoelen zet ik hier neer? Ja. Met zijn appartement zet ik daar neer? De hartslag is inmiddels toegenomen. 20 per minuut. <laughs> Serieus. Dat is gemiddeld 120 per minuut nou. Het <laughs> is, is een gezonde spanning. Vreselijke momenten er zijn altijd wel een, wel een paar dingen. Maar degene die bijblijven blijven was dat we bij het museumpleinconcert. Live tv ook. En het hele, het hele plein zat vol met mensen. En die die ge, of het orkest gaat zitten. Dirigent gaat zitten en of uh, de dirigent die komt op en, uh, en het blijft stil. En wij zitten rustig achter en op een gegeven moment horen. Wel, yes. I would like to start now if somebody would bring me my scores. Dat zijn van die momenten dat je wel, uh, dat je wel even denkt van oeps. Gisteravond bleef het gelukkig beperkt tot kleine zaken. Zoals waar is dirigent Maris Jansons. Ah, is de maestro hier al Oh, thank you. Oké. Okay. Knop, shit. Help, er is een knoop van mijn jas. Een veiligheidsbelt hier, dan. Ja, de verbandtrommel. De Tom. Even eruit trekken. Is dus er boven iemand die de lift kan controleren? Volgens mij staat hij vast op één. De lift blijft hangen. Ja, het is goed. Ik heb hem. Ja, ja, hij staat weer. Dankjewel. Maar uiteindelijk werd het een mooi jubileumconcert, mede dankzij Johan en zijn collega's. ja, dan voor mij is het klaar. Ik ga hem omkleden. Gefeliciteerd? Ja, ja, ja, lekker. Orkestbode Johan van Mare, hoorde u in een reportage van Maarten Bleumers. Morgen zijn laatste bijdrage vanuit het Concertgebouw. Zometeen is er Stand.nl en de stelling die heeft te maken met het vlees. De terugroepactie van rundvlees is overdreven. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. NOS Journaal, Mark Visser. De staatssecretaris Dijksma is in ieder geval geschrokken... van de mogelijke voedselfraude bij vleesverwerker Willy Selten in Os. Ze gaat ervan uit dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Maar ze neemt de zaak hoog op en wil alles op alles zetten... om fraudeurs klem te zetten. ING heeft weer last van een storing gehad. Rond de middaguur was er opnieuw een DDoS-aanval. Binnen een paar minuten werkt alles weer, zegt een woordvoerder. ING heeft de afgelopen week vaker platgelegen... onder meer door aanvallen van buitenaf. De nullijn in de zorg is van tafel. Het plan van het kabinet om geen loonsverhoging te geven aan medewerkers in de zorg is ingetrokken, zeggen Bronnen. Het kabinet had de besparing opgenomen in het regeerakkoord, maar zou dus nu bij de besprekingen van het sociaal akkoord de plannen hebben ingetrokken. En bij de klaagmuur in Jeruzalem zijn vijf vrouwen opgepakt omdat ze gebedsjaals droegen. Die worden traditioneel alleen gedragen door ultra-orthodoxe mannen. Door de actie van de vrouwen liepen de gemoederen hoog op. Zo'n honderd mannen riepen leuzen naar de vrouwelijke actievoerders. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANWB ah, Verkeersinformatie, hier is Kees Kwaks. File op de A4, hoogvliet richting Vlaardingen. Bij knop een ketelplein, drie kilometer. Er is wat schade aan de weg, en dat wordt gerepareerd. De rechte rijstrook is dicht. Nasleep van een ongeluk op de A15, Rotterdam-Gorkum... bij Alblasserdam, twee kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. 50 miljoen kilo rundvlees is teruggehaald... door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... omdat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. De problemen begonnen bij een vleesverwerker uit Os. Die stiekem paardenvlees aan rundvlees toevoegde. Willy Zelte, dat is de directeur van die vleesverwerker... die vindt het allemaal maar overdreven. Heel veel commotie Over uh, misschien één paard... Het is nu de vraag waar al het vlees is gebleven. Want mogelijk hebben u en ik al een gedeelte van dat besmette vlees opgegeten. De terughaalactie is voor de vleesverwerkers bovendien een miljoenenstrop. Moet de voedsel- en wareautoriteit alles op alles zetten... om de veiligheid van het vlees te garanderen? Of zijn de gezondheidsrisico's beperkt? En gaat deze actie veel te ver? Ik praat erover met de D. van de Riet van Vlees.nl. Dat is een platform opgericht door de vleesverwerkende industrie. Dag meneer van Riet, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin van het programma. Uh, u mag altijd, uh, u mag van alles zeggen in dit programma, maar bij die keuzes mag u alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. Er zit altijd een risico aan het eten van vlees. Ja. De Voedsel- en Warenautoriteit beschadigt het imago van de vleessector. Nee. De vleesverwerker in ons heeft het imago van de vleessector ernstig beschadigd. Ja. Goed, dat is duidelijk. Dat zijn die keuzes. Dan de stelling. En ik roep onze luisteraars op om daar ook over mee te praten. De terugroepactie van rundvlees is overdreven. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. SMS dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen 0800 1101. U kunt terecht op de website www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Um, meneer Van der Riet, de terugroepactie van rundvlees is overdreven. Dat is de stelling. Bent u het daarmee eens of oneens? Um, het is niet overdreven. Uh, de informatie die de VWA wilde hebben van het bedrijf kregen ze niet boven water. Uh, en ze hadden eigenlijk geen andere keuze dan uh, deze maatregel te nemen... en alles met terugwerkende kracht als niet geschikt voor consumptie te bestempelen... omdat de Europese regels dat voorschrijven. Omdat zij niet uh, snel genoeg die gegevens op tafel konden leggen... was het niet duidelijk of er eventueel uh, sprake is van een besmetting... of in ieder geval of de kwaliteit van het vlees wel in orde is. En dan moeten ze gewoon zeggen, nou, dan, uh, dan keuren we dat gewoon helemaal af. Ja, het was niet alleen niet snel genoeg, maar er was gewoon uh, sowieso veel te weinig informatie vanuit het bedrijf over wat er ingekocht werd, uh, wat er verwerkt werd en wat er verhandeld werd. Dat uh, spoorde niet en de VWA die heeft op basis van de onderzoeken die zij dus hebben, die hebben wij niet, maar dat is de informatie die naar buiten gekomen is, uh, gemeend uh, deze maatregel te moeten nemen en 130 bedrijven in Nederland en 357 in het buitenland te vragen om informatie te leveren... zodat er wel beter een beeld hmm. komt uh, wat er uh, verhandeld is. Ja, terwijl ze uh, niet hebben gezegd dat er sprake is van gevaar. De, de VWA heeft erbij gezegd... we hebben geen aanleiding te denken dat de volksgezondheid in het geding is. We hebben geen aanwijzingen dat voedselveiligheid uh, een punt van zorg is. Nee, maar is het dan toch niet wat overdreven dan allemaal? Ja, de, de regels schrijven voor dat als een bedrijf de administratie niet op orde heeft... en niet kan zeggen waar het ingekocht is, wat ermee gebeurd is... en waar het uh, verkocht is dan schrijft de, schrijven de wet voor Europese regels van... ja, dan mag je het gewoon niet goedkeuren. Ja, en daarom zegt de VWA er ook bij van... ja, administratief kunnen we het gewoon niet meer... Uh, voor de volle 100% borgen dat het, uh, dat het in orde is. Ja. En dus is het uh, wat ons betreft... Uh, einde voor deze, deze productie. Ik las een uitspraak van IJsbrand Velsenboer... in de, in de Telegraaf, voedselveiligheidsspecialist... die zei, ja, dit is toch wel een beetje overdreven... als we niet zeker weten dat er echt gevaar schuilt... we moeten dan zo'n enorme operatie op touw zetten... die zoveel geld kost en zoveel miljoenen schade oplevert. Ja, er zullen veel reacties naar voren komen... en die begrijp ik ook wel. Uh, ik begrijp ook de uitleg van de VWA... die zo gehandeld heeft zoals ze gedaan hebben, wat ik net toelicht. Uh, ja, ik begrijp ook de zorgen die er bij het bedrijfsleven zijn... Van, ja, wat moeten we allemaal naar voren halen? Um, maar die vraag ligt er vanuit de uh, toezichthouder, dus die vraag zal beantwoord moeten worden en uh, bedrijven zullen daaraan gaan meewerken. Ja. het is het um, finest hour van Marianne team van de Partij voor de Dieren. Dat weet ik niet. Um, wij concentreren ons op deze zaak. Wij concentreren op op het leveren, uh, althans de bedrijven, op het leveren van de informatie die gevraagd is. En uh, we zullen zien hoe de consument uh, hiermee omgaat. Tot nu toe is het in het paardenvleesverhaal eigenlijk heel rustig geweest en gebleven. En terecht, want de voedselveiligheid is ook nooit in het geding geweest. En ook nu zegt de VWA van dat is in principe niet aan de orde. Dus we hebben het over fraude, we hebben het over administratieve uh, zaken. Uh, en we kunnen niet anders dan uh, zo, over, uh, zo mee omgaan. Ja. Maar zij zat gisteravond bij Nieuwsuur. Maar goed, sowieso de afgelopen tijd heeft ze natuurlijk vaak een, een punt hiervan gemaakt. Ze spreekt van een groot schandaal trekt toch jaren ten strijde tegen de vleesindustrie. Heeft zij toch niet een beetje gelijk gekregen? Ik weet niet, je kunt als er als ergens brand uitbreekt heel hard gaan staan roepen... en zeggen dat er brand is. Uh, wij concentreren op ons meer van ja, hoe krijgen we het met de VWA geblust... hoe krijgen we het weer op orde. Maar alleen, zijn... maar brand, alleen maar roepen dat er brand is die iedereen al ziet... Dat lost niet zo heel veel op. Nee, maar goed, dat, uh, wij moet concentreren we... op ons op, uh, op de zorgen die er zijn bij de VWA... en op de, op de informatie die hierover verspreid wordt. Dat nee, snap ik wel. Maar goed, zij heeft ook, als je die uh, metafoor dan aanhoudt... ook al voordat de brand uitbrak gezegd... kijk uit dat er geen brand uitbreekt. Ja, maar goed, uh, je kunt iedere dag roepen dat er brand is. En, uh, maar wat los je daarmee op als, uh, als je niet constructief bijdraagt... aan, uh, aan oplossingsrichtingen, aan voorstellen... Ja, goed, wat, wat ik als consument gewoon niet begrijp... is dat we dus al jarenlang misschien wel paardenvlees eten... in, in lasagnes en alles. en, en, en, en ja, Wij wisten dat allemaal niet, want het stond er ook niet op. Maar hoe kan dat dan? Wat zijn dat voor mensen in uw business... die dan, uh, ja, daar proberen toch een, een, een cent mee te verdienen of zo? Nou, ik wil het niet breed trekken. De sector wil juist dit soort elementen eruit hebben. We staan nu voor een operatie waarin sprake zal zijn... van zelfreinigend vermogen. Het bedrijfsleven zal bijdragen om dit soort rotte appels... uit die mand te krijgen... Uh, dat is de operatie die nu aan de gang is. Maar ik zou het zeker niet breder willen trekken... Nee. dan het onderzoek dat op dit bedrijf gericht is. Nee, nee Maar goed, we hebben, we, we hebben de afgelopen tijd die verhalen gehoord... van een, van een uh, biefstukkenrestaurant die al jarenlang paardenbiefstuk verkoopt. Maar dat ja, nooit echt zo naar buiten heeft gebracht. Dat werd ook geleverd natuurlijk door bedrijven. Die hebben dat ook nooit echt duidelijk naar buiten gebracht. Ja, die dus zaak is aangehaald. En, en voor de wet was er niks, niks verkeerd. Um, je kunt ook uh, spreken over een kennelijke verwachting die consumenten dan kunnen hebben. Ja. Uh, het lijkt mij ten alle tijde beter. Nou, de verwachting als je biefstuk bestelt dat je dan geen paardenbiefstuk krijgt. Dat is een verwachting ja. die een consument kan hebben. Dan ja. kun je zeggen voor de wet is het, is het biefstuk. Dus niks aan de hand. Maar je hebt ook te maken met een verwachting. En je hebt ook te maken met consumenten die gewoon mogen verwachten dat ze een onberispelijk product krijgen. Ja. Dat ze weten wat ze eten. Uh, daar gaat het om. Uiteindelijk is het goed dat dit uh, hele verhaal boven water komt. Dat klinkt wat raar, maar uiteindelijk kun je beter nu die rotte appel eruit halen. Door deze zure appel heen heenbijten. En uiteindelijk dan ook kunnen zeggen van we hebben dit element uh, uit die bedrijfstak verwijderd. Uh, mensen die zo zoemelen met uh, de informatie of met uh, de voeding zelf... horen niet in de voedingsindustrie thuis. Uh, mm. daar, die, daar zal deze operatie toe moeten leiden. Zodat je aan het einde van de rit kan zeggen we staan er nu uh, weer wat beter op dan... Uh, ja. Dan, uh, met u, u, deze partij. U denkt niet dat er in uw uh, branche. Een, een, ja, toch, ja, ik wil niet zeggen een complot of zo. Maar dat er een soort, uh, nou, bijvoorbeeld in het wielrennen heb je dat ook. Hè, de Omerta. Dus men praat er allemaal niet over. Iedereen weet dat het er is. Maar ja, we kunnen er ook allemaal aan verdienen. Dus laten we onze mond houden. Dit dat, dat, dat, dat, dat, dat is niet te structureel, vindt u? Uh, ja, wat is uw vraag? Uh... Nou ja, of, of er sprake is van structureel bedriegen van onze consumenten? Nee, de VWA zit hier bovenop. Ze hebben naar aanleiding van die affaire dus een heel stevig onderzoek ingezet op de verspreiding van paardenvlees. Ze zijn aan traceren gegaan zoals nooit tevoren. Daar komen nu deze zaken bij naar boven. Het krijgt een nieuwe dimensie omdat de omvang van de tracering groter is dan tot nu toe het geval was. de VWA zit hier bovenop. Dus we gaan ervan uit dat de VWA zijn toezichthoudende rol goed neemt en die elementen eruit pikt die, die eruit moeten halen. En voor het overige is het bedrijfsleven daar ook bij gebaat... om straks ook gewoon te zeggen van ja, goed, dit hebben we nu opgelost... zelfreinigend vermogen als Nederland, eh, overheid samen met het bedrijfsleven... Eh, het moet even. Ja. Uh, de, gev de gevierde uitspraak van bull, maakt het kort. Uh, we moeten dit oplossen. Ja, 50 miljoen. U, u zei net even over de grote 50 miljoen kilo vlees, dat klinkt heel veel, of, of is, dat, is dat toch peanuts in de in de in de hele grote uh, vleesbusiness? Nou ja, het klinkt niet alleen veel, dat is heel veel. Maar op het totaal van de Nederlandse productie valt het nou weer mee. Maar uh, in termen van het terugtraceren is het natuurlijk wel heel veel, uh, waarbij je wel in acht moet nemen dat het over een periode van twee jaar gaat. Dus totaal jaarproductie in twee jaar tijd van dit bedrijf, die wordt nu helemaal uit de handel gehaald. Die ja. moet in beeld komen. Waarvan je ook kan zeggen dat, ja, hoeveel, 50, 60, 90 procent... misschien meer, allang ja. verwerkt en verhandeld ja. en geconsumeerd is. Is dat bedrijf het Os eigenlijk een grote speler in de vleesindustrie? Nee, het, staat niet, niet, het was ook niet aangesloten bij de, de branchevereniging, voor zover ik weet. Het was ook geen hele kleine, maar wel wat in de periferie opererend... van, van de bedrijfstak. Ja. Iemand op ons forum zegt, het lijkt mij allemaal wat overdreven... aangezien het meestal is opgegeten, dat zei u ook al... neemt niets weg van de ernst van de situatie. Als consument zouden we beter geïnformeerd moeten worden... over de aard van de besmetting, als die er al is. Uh, besmetting is een uh, raar woord, uh, omdat je het nu uh, kennelijk hebt... over vermenging met andere vleessoorten. Um, daarvan is in het eerdere verhaal, uh, toen het ging spelen, natuurlijk ook gezegd... Van, ja, het, het is een andere vleessoort, die uh, paardenvlees die als rundvlees is verkocht... Is, is fraude, euh, maar dat is natuurlijk iets anders dan besmetting. Want het is op zich niet, niet ongezond, of ja, gezond is een lastig woord... maar het is niet gevaarlijk euh, voor de volksgezondheid of nee, voor de voedselveiligheid. Nee. met die besmetting wordt inderdaad de vermenging bedoeld... en niet dat, er, dat het vlees ja. besmet is of zo. Nee. Um, u hebt die uh, uitspraak, dat was trouwens een heel kort stukje... wat wij van zijn antwoord lieten horen net, uh, Willy Selten, de directeur, hebt u gehoord. Uh, hij zegt, ja, een hoop gedoe om misschien één paard. Um, ja, wat, wat vindt u van zijn reactie eigenlijk op dit hele gedoe? Nou ja, zijn bedrijf is uh, onderwerp van onderzoek. Um, de VWA zit daar bovenop. Ik doe geen uitspraken over de aard van dit bedrijf. Ik heb te maken uh, met de consequenties en, en wat zoveel ja, ze nu allemaal... voor de rest van het is. Maar juist daarom zou ik... Ja, snap ik het is. Ja, we zitten ja? Een beetje, nee, u zit ergens anders dan hier in de studio... en daarom zitten we af en toe een beetje door elkaar heen te praten. Maar ik wil alleen maar zeggen, juist voor die andere bedrijven... die dan wel goedwillend uh, zijn, is het toch heel belangrijk... om dan stelling te nemen tegen zo'n rotte appel? Ja, maar dat gebeurt, dat gebeurt echt wel. De bedrijven zullen echt zeggen van, hoe eerder elementen als deze uit die bedrijfstak verdwenen zijn, hoe liever het is. De goeden leiden onder de kwaden in dit geval, want er zijn steeds meer bewegingen dat trekking en tracing tot op een heel hoog niveau geregeld is. Nederlands bedrijfsleven loopt daarin voorop. Kwaliteitssystemen hebben we als geen ander. Er wordt nergens meer gecontroleerd dan in de Nederlandse bedrijfstak. Met die pluspunten moet je gewoon ook je verhaal in eigen land en in het buitenland kunnen blijven doen. En dan zit je niet te wachten op dit soort, uh, dit soort uh, processen. Ja. Moeten mensen zelf ook in de spiegel kijken? Want we willen uh, vlees eten, maar het liefst zo goedkoop mogelijk? Nou, daar zegt u wel wat. Uh, als je het hebt over goed opletten, antennes, uh, uh, voor wat er uh, wel of niet uh, mis zou kunnen zijn. Kun je natuurlijk ook wel zeggen van als je vlees inkoopt uh, en dat is uh, op een dusdanig laag prijsniveau. dan kunnen natuurlijk ook wel wat alarmbellen gaan rinkelen hier en daar. In die zin is het ook wel alertheid geboden in de bedrijfstak van ja. ja. Uh, je kunt soms ook wel eens op je water aanvoelen van dat dingen misschien niet helemaal uh, in de haak zijn. Dus ja. daar is ook wel oplettendheid wel geboden. We kunnen niet eindeloos, uh, je, je kan je voorstellen dat je niet onder de kostprijs kan leveren. Nou, dat dus kan iedereen uh, die uh, economie gehad heeft, kan dat, uh, kan dat begrijpen. Dus onder de kostprijs inkopen, dan moet je ook eigenlijk gaan opletten van wat zijn we aan het doen. We gaan naar onze bellers toe, meneer Verriet. Ik hoop dat u mee blijft luisteren dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Hij is van Vlees.nl, dat is een platform voor de vleesverwerkende industrie. Um, de stelling, de terugroepactie van rundvlees is overdreven. Uh, bijna 1150 mensen gestemd nu. 62% eens met de stelling 38% oneens. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, Janne de Jong in Amersfoort... Ik ben het ermee eens dat het overdreven is. Uh, de kwaliteitscontrole zal, als die maar goed gebeurt... maar paardenvlees is per definitie geen verboden product. Het is zelfs nog een heel goed product. En de samenstellingvermelding is alleen wettelijk verplicht... als er chemische hulpstoffen gebruikt zijn, uh, de E-nummers... Ja. En uh, zolang als, als u bij een verse winkelier gewoon spullen koopt en bij de bakker, en uh, dan komt er geen sticker op, wel in de supermarkt, ja. maar bij de bakker niet, bij de slager niet, uh, dan mag u ervan uitgaan dat het gewoon eerlijk product ja, ja. is, maar paardvlees is. Fantastisch vlees. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag met mevrouw Oversloten in Roosendaal. Ik wilde zeggen, er zijn er hier geen abattoirs meer. Waarvoor moeten zo'n berg vlees en dan heel Europa over? Dat vind ik zo gek. Ja, om daar wat Dat aan te verdienen. Al in die, daar gaat het niet om. Het gaat niet alleen om eens verdienen. Het, het, is, gewoon het is net zo gek. Als de harnalen die naar Marokko gaan om gepeild te worden, ja. dan verkopen ze dan zo, dan peil je ze wel zelf. Ja. Ja. Dat, dat is het gekke. Het is hier zo gek tegenwoordig. Alles moet maar verkocht worden. Ja. En je moet het duur betalen, want het vervoer, vervoer kost ook een ah. hoop geld. Mevrouw, ik beloof u dat we dat zo even voor gaan aan meneer Van der Rietoe. Kan het dan toch dat iemand, uh, iemand hier een beest slacht... en dat het vervolgens heel Europa doorgaat... en dat we het hier uiteindelijk zelf weer in de supermarkt tegenkomen? Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met René van der Meer. Ik vind al jaren dat het vlees ondanks alle goede zorgen... steeds slechter, slechter en slechter wordt. Het is af en toe niet meer te eten. Dus wat die fabrikant doet, dat doen ze al veel langer. Dat ze er wat bij gooien. Dus wa water in de kip en zo, dat soort dingen? Ja, al die geintjes. Dat, want het, uh, en als, je naar het, uh, als je in de supermarkt gaat, het vlees is in, in feite niet te eten. Als, nou ja, niet te eten, het wordt steeds slechter en slechter ja. slechter. Er wordt steeds meer, meer en meer mee geknoeid. En om het nu allemaal terug te halen... Uh, dus, uh, uh, in Nederland zijn het 170 bedrijven, in het buitenland 350 bedrijven. Die zijn er dus allemaal dan gek. Dus om het, laat het maar draaien. Ja, oké, okay, dank u wel. goedemiddag. Hallo? Wel, ben ik aan de beurt? Ja, zeg maar... Ja, dat was een commentaar uit, uit, uit Nienvossen meer. Ik uh, vind als uh, vlees, uh, paardenvlees, waar niks mis mee is in principe. fraudeleus bijgemengd wordt en wat niet vermeld wordt. en wat een, kilo per, uh, een euro per kilo goedkoper is. dat dan uh, de, de Fiat, de BTW-fraude, dus uh, aan, aan, uh, aan de gang is. En dat uh, Fiat dus daar achteraan zou moeten zitten. Ja, ja. Dat, maar, dat maar, mens... maar, maar nu ja? gaat het over die terugroepactie van dat rundvlees. Vindt u dat overdreven ja. of zegt u van nee, dat moet inderdaad gebeuren? Nou, ik, ik, nee, maar, ik, ik, ik hoop dat dat allemaal goed gegaan is. Dat vind ik een klein beetje overdreven. Oké, okay, dank u wel. Stampert NL, goedemiddag. Ja, met Jack van Messel, goedemiddag. Jack, hallo. Ja, ik ben een uh, professional in de vleessector en uh, ik vind het ook overdreven. Want eigenlijk is het uh, zo dat de boekhouding van Willy Celten niet vertrouwd wordt en dat alles wat zij geproduceerd hebben de afgelopen twee jaar nu verdacht zou zijn. Ja. Want het is meer een administratief probleem dan. Ja, nou, dat lijkt me toch dat, je, dat je op... zeker, als je een bedrijf bent in zo'n in deze business, dan moet je toch die boel op orde hebben ook. Ja, dat moet je absoluut worden. Ik worden. Ik hoor dus uh, David de, de Priet, collega van mij, die zegt ja de goede moeten onder de kwade leiden. Ja, nou hoor ik dan ook bij hè, dat ik daar onder moet leiden, maar ja. het is natuurlijk een beschikkelijke zaak. Maar krijgt u daar last dat... van? Ik bedoel, hebt, krijgt u nu al minder, uh, be, ik weet niet wat u precies doet hoor, maar... Ik, ik, uh, ik lever hoogwaardig, grasgevoerd rundvlees aan onze ja. consumenten. Kijk aan, maar he, merkt u dat? Dat, dat mensen nu door, tegen u ook zeggen van ja, is dat allemaal wel te vertrouwen wat ik bij jou bestel? Nee, nee de, de, mijn, uh, mijn professionele afnemers, die, uh, die, maar ik kan me voorstellen als consument, dat je dus denkt dat al het voedsel, want het is natuurlijk niet alleen uh, vlees, maar met alles, hè, er is uh, uh, e bacterie en uh, je hebt stekbacterie, je mm -hmm. hebt uh, schimmel in zaden, en je, hebt, uh, ja, ja, je hebt van alles. Maar we moeten niet vergeten dat 98,98% 98 van alle voedsel 100% veilig is. Ja. Nummer tweehonderdste procent, daar is het niet, dat is niet onveilig, maar daar is het niet zeker van dat het veilig is. Ja. Uh, wij hebben een hogere score in de voedselsector dan bijvoorbeeld een, uh, een arts. Ja. Dus we moeten uitkijken dat we ook niet alles over één scheren, zegt u eigenlijk. Nee, we moeten niet hypen. Hè. Het, is, uh, het voedsel is veel veiliger dan in een bus rijden. Voedsel is veiliger <laughs> dan in een trein rijden. Ja, ja. En het lijkt net of, of, of, of voedsel nu levert gevaarlijk geworden is. Ja. Goed dat u dat even zegt hier. Dank u wel. Stampen.nl, goedemiddag. Goedemiddag Martin A. Utrecht. Uh, mijn vader was toeleverancier van de vleesverwerkende industrie. En die vertelde van dat, uh, dat de, de mentaliteit daar dus niet altijd even fris is. Rot spelletjes in de doodmakerij. Uh, ik ben dan ook van mening dat de stelling niet overdreven is. En verder, hoewel ik niet godsdienstig ben... wijs ik er graag op dat het enige gebod... gij zult niet doodslaan. Niet vermeld, geld, dit geldt alleen voor mensen. Uh, de, kortom, ze krijgen wat ze verdienen. Het is een rottige bedrijfstak. Ik ben in principe niet zwaar tegen vleesheid. Ik doe het zelf dan wel niet. Maar mm -hmm. men moet fatsoenlijk handelen. De ja. bio-industrie, de doodmakerij, de vleesverwerking-industrie, het zijn zakkenvullers... Die de consument kennelijk weer belazerd hebben. Dus ja, laat ze het maar bloeden in de media. Dank u wel. Stampen.nl. goedemiddag. Hallo? Hallo, met wie? Met uh, Pieter van den Huit, goedemiddag. Dag Pieter. Hallo, nou, ik, uh, was het, ik ben het niet eens met de vorige spreker in ieder geval. Want ik voel me daar nogal op aangesproken, ja, als ik heel eerlijk ben. Want, want wat bent u? Nou, ik werk zelf ook in de internationale vleeshandel. Oké. Okay. En als ik dan door zo'n persoon uh, word afgeschilderd als een halve crimineel, dan uh, doet mij dat wel zeer. En zelfs zoon van een toeleverancier, he, zei hij ook nog, trouwens. Um, maar maak uw punt even even naar de stelling terug. De terugroepactie van Rundvlees is overdreven. Wat vindt u? Um, ik vind het eigenlijk om um maar in de vlees te houden een beetje koenen koe in de kont kijken. <laughs> Want? Ja. Waarom? Nou ja, kijk, uh, in dit geval is het kwaad al uh, gezien. En uh, ja, heel eerlijk vind ik ook dat consumenten zich ook nog wel graag voor de gek laten houden. Ja. Nou ja, daar hebben we het net over gehad. Hè. We willen allemaal zo weinig mogelijk betalen natuurlijk, het liefst. Uh -huh. Ja, dan, uh, dan kan je natuurlijk eens tegen een, uh, een akkefietje aanlopen, lijkt me. Ja, kijk, als ik nou ook weer hoor dat Eurosop-rijterschappen gaat verdwijnen... Ja. Ik weet niet of hij ooit vleesproducten voor stoppen gekocht heeft. Nou, niet dat ik weet. Nee, maar kijk, dat zijn producten dat ruikt het water uit... op het moment dat je het in de pan gooit. Ja, ja, ja, ja. En uh, consumenten kopen dat graag. Maar ja, kijk... Ik kom zelf uit Bokstel, een dorp van 30.000 inwoners. Daar is nog maar één slager. Ja. Waar duwe vlees verkocht wordt. En ja... Uh, ja. En goed vlees verkocht was, laat ik het zo zeggen. Ja, maar nog even, want die meneer in Os daar met zijn bedrijf, die, dat zegt meneer Verriet ook, hè, dat, dat, ja, dat, is, dat is een rotte appel, dit moeten we, daar moeten we streng zijn. Daar bent u wel met hem eens? Uh, 100 procent. En uh, we spreken voor de vorige spreker. Uh, die had het over 98,98 procent. En dat het voedselveilig was. Ik heb bij bedrijven gewerkt waar drie, vier mensen op de kwaliteitsdienst werken. Om puur en alleen de veiligheid en de procedures te garanderen. Ja. En uh, ja. Kijk, ja, ik heb het nog nooit meegemaakt, laat ik het zo zeggen. Nou, goed, dank dat u even aan de telefoon kwam. We gaan uh, snel terug naar Dave van der Riet, uh, vlees.nl. Daar is hij de woordvoerder van uh, Platform Vleesverwerkende Industrie. Altijd mooi met zo'n onderwerp dat ook mensen uit de business zelf bellen natuurlijk. Want nou ja, dan krijgen we toch eens een beetje een inkijkje, meneer Van der Riet. Wat vond u van de reacties van mensen? Ja, dat is interessant om te horen. We horen natuurlijk gewoon graag zowel de reactie uit het bedrijfsleven... Uh, hoe hier nu tegenaan gekeken wordt, en zeker ook gewoon consumenten. Van hoe wordt het nu, hoe valt het nu, wat, uh, wat, wat kunnen ze van dit verhaal maken? Wat maken ze ervan? Dat is bijzonder interessant. Ja. Want het moet met elkaar in overeenstemming zijn. Producenten en consumenten moeten elkaar uiteindelijk weten te vinden. Mm -hmm. uh, de producenten maken producten waar de consumenten uh, blij van moeten worden. Dus dat moet wel met elkaar sporen. Ja. Uh, okay. Ik hoor ook het punt van de kwaliteitszorg. Die is in de Nederlandse bedrijfstak gewoon op een heel hoog niveau... Uh, kwaliteit in producten verschilt, uiteraard. Uh, maar de voedselveiligheid ja. mag natuurlijk nergens in het geding zijn. Even die vraag van uh, de ene mevrouw, die, die zegt van ik snap het allemaal niet. Die leest dat natuurlijk ook in de krant, net als wij allemaal. Uh, hè, dat vlees gaat dan via Roemenië en weet ik het allemaal. Gaat heel Europa door, komt uiteindelijk weer hier ja. terecht. Waarom is dat eigenlijk? Ja, dat zijn die structuren die met uh, het begin van deze affaire naar boven zijn gekomen. Uh, het is natuurlijk vraag en aanbod. Uh, een karkas van een dier bestaat uit heel veel onderdelen. Uh, je haalt daar vlees uh, herkenbare stukken vlees vanaf. Je haalt daar wat minder herkenbare stukken vanaf. Maar er zitten heel veel producten aan het karkas. En daar waar vraag naar is, uh, zal dat verhandeld worden? Ja, precies. Dan gaat het dus, weer door. Uh, het gaat door. En ja. het is niet alleen het vlees. Maar dan heb je ook over de botten of het bloed of andere, andere producten. Die gewoon een weg vinden. Ja. Uh, andersom gezegd, het is ook een hele duurzame bedrijfstak, Want we gooien... Helemaal niks weg. Nee. Alles wordt gebruikt of hergebruikt of benut. Maar dat doet wel volgens de spelregels. Ja. En veiligheid moet geborgd zijn. De administraties moeten kloppen en bedrijven moeten volgens de regels, regels werken. Ja. En u dan ook, maakt het niet uit of een keten lang is als de kwaliteit maar goed is en als de zaken maar geborgd zijn. Ja. U hoort ook nog die ene mevrouw zeggen: ja, het is toch al, al van alle tijden zo. Hè? Het bekende verhaal van de water het water in de kippen en, en in het varkensvlees, noem het maar. Ja, daarom zei ik, de kwaliteit die, die kan natuurlijk verschillen. Uh, daar kunnen we lang en breed over praten. Maar natuurlijk is er hier en daar kwaliteitsverschil. Maar het moet allemaal boven de streep zijn van in ieder geval geborgd, veilig. Administratie moet kloppen, je moet weten wat erin zit, weten ja. wat, wat eruit gaat. Etiketering moet kloppen, in, uh, ingrediënten moeten kloppen, de, de samenstelling, diersoorten, Dat moet je allemaal, allemaal ja. gewoon in beeld hebben. Ja. Ja. En waar dat niet in beeld is, zoals bij dit bedrijf. Ja, dan heb je geen plek in deze bedrijfstak. Want je kan niet aantonen wat je de mensen voorschotelt. Dank dat u meedeed in stand.nl, Dave van der Riet van Vlees.nl. U kunt op onze site kijken hoe het gaat met de percentages daar. U kunt ook de hele middag blijven stemmen. Op die stelling de terugroepactie van Rundvlees is overdreven. Maar hou de radio aan, want zometeen na tweeën... Thijs en Elsbeth in Dit is de Dag. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag.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 Nu in een gelimiteerde oplage beschikbaar, dus ga snel naar de voordealer. Welkom bij de vrachtvraag van vandaag. De kennisquiz van Deurvaartadres voor logistieke professionals die alles direct duidelijk maakt. Luister als opgeret. Hier komt hij. Er staat een onjuist afleveradres op de vrachtbrief vermeld. Wie kan daarvoor aansprakelijk gesteld worden? Test direct uw parate kennis op directduidelijk.nl.